De Amsterdamse dichter en schrijver F. Starik is overleden. Starik schreef tien dichtbundels... en was te zien op festivals als Oerol en Lolens. In Amsterdam werd hij bekend als uitvaartdichter. Bij begrafenissen van mensen die eenzaam waren gestorven... droeg hij een speciaal geschreven dicht voor. F. Starik overleed aan een hartstilstand. Hij was 59 jaar.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 Wouter Bouwman. Ja hoor, welkom terug bij de wereld van de bnn Het programma waarin ik praat met Nederlanders die nu over de hele wereld wonen... aan de hand van actuele thema's. Dit uur gaan we er eens even een echt mannenuurtje van maken. We reizen via Dubai, Amerika en Bolivia. En hebben het onder andere over belastingen. Een serieuze zaak. Dus vergeet niet je belastingaangifte te doen, hè? trouwens. Kan prima, terwijl je naar ons luistert. Goed. Hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Martin Adema, in Dubai hebben jullie een gloednieuwe minister. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En, en niet zomaar één. Ze hebben zojuist een minister van kunstmatige intelligentie geïnstalleerd in het kabinet. Wauw, dat klinkt heel spannend. Maar kan, kan je vertellen wat het een beetje inhoudt? Ja, ze gaan inzetten op, het land gaat inzetten op uh, uh, grootschalige um, uh, toepassingen... van kunstmatige intelligentie. Dus dat nemen ze echt serieus. Ze hebben gezegd dat de komende 20, 30 jaar willen ze... Um, die techniek inzetten om bijvoorbeeld verkeersongelukken te verminderen... om uh, meer kostenbesparingen door te voeren... of om uh, meer efficiënt te worden in het energiesysteem. En in typische, uh, de, de, typisch voor de Emiraten wat ze dan gaan doen is... oké, okay, we kunnen er heel lang over praten... of we kunnen gewoon een minister aanstellen... die dat voor ons gaat regelen en, en op gang gaat zetten. En dat is de, de 27-jarige Omar bin Sultan al Olama. Vrij jong nog, ik denk ook dat ja. hebben ze bewust gedaan. Zoals ze zeggen van ja, we willen eigenlijk iemand hebben die jong is... die, die al behoorlijk veel aan kunstmatige intelligentie is blootgesteld... en die die agenda um, kan, kan weergeven in de komende, komende aantal jaren. Dus ze hebben ook echt uh, een strategie opgesteld... waar ze bijvoorbeeld in, uh, in 2031 willen zijn. En dat wordt zijn agenda, dus dat mag hij gaan doorvoeren. Heb je zelf al eens te maken gehad met uh, kunstmatige intelligentie... In, in privé of werkend leven? Nou, ik denk onbewust absoluut. Ja, ik denk als je um, de apps die je gebruikt uh, in het dagelijks leven, alle, uh, alle informatie die je onbedoeld toch geeft aan, aan social media sites, die zich dan weer terugvertalen in bijvoorbeeld uh, advertenties of snellere routes, ja. noem het maar op. Dus absoluut, ja. Uh, ik denk dat we het zelf niet door hebben, maar ik denk dat het, dat het behoorlijk um, diep in ons dagelijks leven eigenlijk al zit. Je ontkomt er niet aan, hè? Denk het niet. Nee, we gaan het straks hebben over belasting in Dubai. Ik ben heel erg benieuwd, Martin. Maar eerst ga ik naar Raymond, Raymond Kranenborg in Amerika. Raymond, nacht. Ja, goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Welk Amerikaans nieuws wil jij met ons delen? Nou, eh. Um... Uh, Trump heeft zich uh, voor de verandering weer eens uh, in, een, uh, in een gat gegraven... waar hij uh, toch met moeite uit kunt komen. Uh, afgelopen maandag uh, werd hem gevraagd op een persconferentie... Uh, waarom hij niets heeft gezegd over vier soldaten... die eind september, als ik het goed heb, uh, zijn omgekomen in uh, Niger. Uh, die waren daar op uh, een of andere um, um, wat is het, uh, actie. En die zijn doodgeschoten. Um, en dat kwam mij niet in het nieuws. Um, en toen begon Trump. Die zei, zijn antwoord was: Ja, maar andere presidenten bellen helemaal niemand. Die hebben nog nooit iemand gebeld. En en en dat is niet helemaal waar. En en toen begonnen dus ja, kijk, als je dat soort hele uh, bouwte uitspraken maakt, ja. dan um, ja, dan gaat de de de pers en ook uh, mensen die vroeger voor Obama of voor Bush gewerkt hebben, ja, die gaan natuurlijk zeggen van, ho, ho wij hebben ook gebeld. En nou is het niet verplicht voor een president om te bellen. Uh, vaak gebeurde het met een brief... of het, het Pentagon belt in ieder geval... Uh, om, om toch medeleven over te brengen. Um, dus dus het, is, het is een beetje... hier en daar wel, hier en daar niet. hangt een beetje van de zaak af. Um, ja, en Trump maakte er dus een heel verhaal van. En toen moest hij dus, en dat las ik vandaag ook... Uh, het Witte Huis moest heel erg gaan zoeken... naar de mensen die overleden waren... om te kijken of hij ze überhaupt had gebeld. Um, uiteindelijk heeft hij dus deze week... iemand gebeld en toen werd het dus eigenlijk... nog erger, um, want... Ja, hij belde iemand op weg, een vrouw van een van de overleden soldaten, op weg naar het, het, zeg maar het ophalen van de kist die aankwam in, op Amerikaans grondgebied. Ja. Uh, nou, uh, dat telefoongesprek was op een speakerphone. En in die auto zat ook een democratisch congreslid. En um, uh, ja,. Ik, ik kom zo bij hoe, die, hoe het klonk en zo. Maar uh, zij zeggen van... hij was heel um, uh, uh, niet respectvol. En hij had het over uh, je vriend. En hij wist waar hij zich voor opgegeven opge had. En ja, het klonk toch een beetje als, als een boerenlul, zeg maar. Uh-oh. Um, uh, nou, uiteindelijk kwam toen ook zijn chief of staff, uh, uh, John Kelly... die kwam uh, een persconferentie doen, wat eigenlijk bijna nooit gebeurt. Uh, die heeft zelf ook een kind verloren in Afghanistan onder Obama. En, en die zegt van, nou, weet je wat... Uh, ik vind het een beetje raar dat het zo'n politi ge zo zo politiek gemaakt wordt. Yeah. Want... Uh, ik heb er zelf bij gezeten. Ik heb tegen hem gezegd van luister... Uh, hij, hij, hij uh, stond daar met als, als held, als Amerikaanse held. En, en hij, hij wist wat zijn goal was en waarom hij daar was. En uh, de, daarom, weet je, het is, het is, het is, het is, het is pijnlijk. Maar weet je, hij, hij wist dat hij voor de goede zaak streeft. Nou klinkt dat natuurlijk heel anders... Dat is heel dan anders, als je ja. Zegt, ik, precies. En ja, nou heb ik toch een beetje het idee dat Trump uh, moeite heeft om... Uh, dingen die voor hem opgeschreven zijn en zeg maar uitgelegd zijn van... dan moet je dit zeggen, om dat echt met compassie te vertellen. Uh, en dat zie je ook een beetje in, in, in, in hoe die uh, dingen aankondigt... of bijvoorbeeld hoe die op een rally staat. Uh, als hij tegen zijn uh, supporter staat, is het echt een showmannetje. En denk je echt van, nou ja, dat klinkt nog wel wat, weet je wel. Ja. Maar als die dan ja, de belastingen ook aankondigt... hij legt de klemtoon verkeerd, komma's op verkeerde plekken... Het, het, ja, het klinkt gewoon niet. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan iemand belt... Die aan het huilen is over haar man die overleden is. Dat, dat sommige woorden net niet echt goed aankomen. Zeker uit zijn mond niet. Ja, en daarom ben jij zo'n top Remond, Raymond, want jij hebt het natuurlijk voorbereid. Jij hebt een, <coughs> uh, een, een stukje van Trump die uh, geschript is. Dus hij, hij is nu uh, aan het nadenken tijdens het praten. En dat klinkt dan zo. The time for trivial fights is behind us. We just need the courage to share the dreams that fill our hearts. Dat klinkt heel rustig, heel netjes. En dit is Trump dan als hij uh, los mag gaan, zelf. Knows who the hell he is. Ja, nu snap ik je wel een beetje. Ja, of je nou eens bent met hem of niet, hij klinkt veel natuurlijker als als die zeg maar off-script, kan, kan spreken en gewoon tegen zijn, tegen zijn supporters. Als, als die echt iets gescript moet doen en echt van een papiertje op moet lezen, ja. Ik, ik, voor mij klinkt, sorry hoor, maar voor mij klinkt het niet echt. Het, het, het klinkt zo nep, zo. Ja, ja oké. Okay. Je leest dit op. Ja, ja, dat, ja, dat is precies wat het is. Ja, je hoort dat hij het opleest. Ja, ja. Ja. Uh, Remo, we gaan elkaar uh, straks spreken over onder andere de export. Maar eerst ga ik ja, nog even naar Wold. WOLT in Bolivia. En Wold, jij bent bezig met bijzondere werkzaamheden. Ja, uh, klopt Wouter. Nou, we zijn in de nachtelijke uurtjes, uh, aangekomen. Dus dan, uh, mogen we dit onderwerp wel zeker, uh, beroeren. Oh, god. Ja, het is. Uh, nou, na, na, normaal gesproken uh, houd ik mij bezig met het uh, schrijven van specifieke voorstellen voor allerlei uh, innovatieve projecten in de ontwikkelingslanden. Voornamelijk Latijns-Amerika op het gebied van recycling en uh, organische productie en zo, organische landbouw. Maar uh, een paar dagen per week uh, besteed ik ook tijd aan het uh, vertalen. Dat, uh, dat vind ik erg leuk om te doen. Het is een, uh, een vertaalbureau dat er twee Nederlanders wordt geïnteresseerd in Bolivia. En sinds een paar weken ben ik bezig met een vertaling. Um, van een boekje uh, van het Engels naar het Nederlands... en het gaat om het uh, vrouwelijk geslachtsorgaan, de clitoris... en uh, hoe een man bij een uh, vrouw door middel van orale seks... een orgasme kan bewerkstelligen. <laughs> Oké. Okay. Okay, en, en, van, en van het Engels naar het Nederlands, dus niet naar het Spaans? Nee, nee, nee. normaal gesproken. Uh, het is ik ben geen officiële vertaler. Dus het, meestal ja. vertaal ik dan uh, uh, gebruiksanwijzingen. Dit is eigenlijk de eerste grote opdracht waar ik aan werk. Dus die van 130 eigenaars. Uh, dat is best wel veel. En, uh, dus het is sowieso voor een vertaler makkelijker om uh, naar je moedertaal toe te vertalen. Dat is voor mij het Nederlands. Maar daar, ik, ik, ik vertaal ook wel eens dingen in het, uh, vanuit het Portugees naar het Nederlands. Of andersom, van Nederlands naar Portugees. Of van het Spaans naar allerlei combinaties. Maar uh, ja, dat is wel, wel erg. Uh, ik moet wel zeggen. Erg, uh, ja, erg interessant weefvoer. <laughs> Ik leer er een ja. hoop van, <laughs> Ja, dat is handig hè, dat je er nog eens wat van opsteekt in, uh, in dit geval. Um, ja, he, heb je een idee waarvoor dit boekje bedoeld is? Voor, voor, voor scholen of uh, om uit te delen op straat? Uh? Uh, nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wie de klant is. Dat wordt altijd uh, vakkundig geheim gehouden door de opdrachtgever, Of dus in de, dit, dit geval wel een staalbureau. Uh, maar ik heb wel een idee dat het... Uh, uh, nou, het uh, wat, tenminste, wat ik nu lees, ik kom allerlei dingen tegen... dat ik denk van, goh, dat is wel makkelijk als meer mannen het moeten weten. Dus in ieder geval gericht op de mannen. Dat is uh, denk ik de, de, de, hoofd, de hoofddoelgroep. En uh, nou ja, goed, het is uh, hoe je dus door, door orale seks uh, een vrouw ook tot een hoogtepunt kan brengen. Want, uh, nou, ik kom allemaal feitjes stellen dat een, een man... Gesproken aan man, tenminste volgens dit boekje. Het is een Amerikaans boekje, zo ben ik al. Ze is al een PhD in de klinische seksuologie eh, geschreven, dus echt een, uh, ja, een hoge pief op het, gat, mm -hmm. op het gebied van vrouwelijke seksualiteit. En um maar goed, het is uh, ja, erg interessant om te lezen dat uh, het vrouwelijke geslachtsorgaan uit. Nee, uh, de clitoris, trouwens. Die bestaat uit 18, uh, 18 delen. En dan de clitoris zelf is maar het puntje van de, uh, uh, van de ijsberg. Daar zit nog een heel systeem achter. En dat moet man eigenlijk weten uh, te, te prikkelen. om een, uh, ja, een vrouw ook een, uh, ja, een leuke avond, of middag, of ochtend. wanneer je <lacht> maar ook seks wil hebben, uh, ja, kunt, uh, <lacht> kunt geven. Ik zit uh, ademloos. Uh te luisteren, Wold. Uh, ja, uh, ik moet dat alleen nog even in het Spaans vertalen voor mijn vrouw. Dan, ja. uh, dan, hef, dan heb ik dat... Uh, <laughs> dat je ook, gedekt. ik. Uh, ik... Het is tijd voor muziek, man. MUZIEK yeah. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new no. Charlie Poet was dit, aangevraagd via de Radio 1-app door mij voorbij. Ja, dat kan dus ook gewoon. Stuur een bericht naar die app en misschien doe ik er wat mee. Misschien niet. Uh, bijvoorbeeld uh, MP Zomer, die zegt uh, lekker energieke presentator. Nou, MP, dankjewel. Leuk om te horen. Dit was uh, Charlie Poet met uh, een lied. Ik weet niet eens meer. Oh ja, Done For Me. De wereld van BNN-Vara. Met Wouter Bouwman. Ja, ik zei het al eerder, de belastingaangifte. Je kunt hem gewoon weer invullen, alles digitaal natuurlijk... want leuker kunnen ze het niet maken, maar wel makkelijker. Uiteraard, vergeet bij het opgeven van de belasting trouwens niet... je burgerservice-nummer. Ja, wat is dat ook alweer, dat nummer? Dat weet Cabraché Lebbes. En je burgerservice-nummer, dat is natuurlijk gewoon je... het is gewoon je Sovie-nummer. Nee, maar het is gewoon... Nee, jongens, het is gewoon je Sovie-nummer! Waarom vragen ze dat dan niet? Als je ergens het woordje service bijzet, dan stoppen mensen met nadenken. Dan hebben we allemaal het gevoel, dat is een extraatje. is hm, Lekker. Worden we lekker gemasseerd. En dat is allemaal goed. Hm, service. Self-service. Self-service. Oh, self -service. Jij moet het doen. Jij moet het blad pakken. Jij moet er allemaal spullen opzetten. Zet je er een patatje op. Moet je een kwartier wachten tot die troll achter de kassa klaar is met diegene voor je. Anders is die patat ijskoud. En dat is dan zelfservice. Weet je wat service betekent? In elk woordenboek. In elk woordenboek staat bij service dat iemand anders een extraatje voor jou doet. Dat is service. Iemand anders doet een extraatje voor jou. Je kan niet je eigen extraatje doen. Dat kan helemaal niet. self bestaat niet. Het kan niet. Kijk, Lebbes, weer in vorm. Hoe is uh, het in het buitenland geregeld qua belastingen? Betalen ze daar juist meer of juist minder? En wat wordt er mee gedaan met die belasting dan? Ja, dat vraag ik mijn correspondent. Wolt, betaal jij met een lach op je gezicht de belasting in Bolivia? Het is een ramp hier, Wouter. Ik betaal het ook niet met plezier. Het is echt uh, verschrikkelijk om aangifte te doen. Uh, je kunt het delen van je inkomstenbelasting... En, en andere soorten belastingen kun je wel via een, een websiteje... Uh, en wat formulieren digitaal invullen, maar dan moet je het alsnog uh, uh, persoonlijk uitprinten en uh, persoonlijk ook naar het uh, naar het belastingkantoor brengen. En daar moet je aan een rij gaan staan. En daar uh, kunnen ze echt over elke komma, over elke cijfertje wat verkeerd staat. En dan gaat het misschien om een om een euro of zo, dus niet om om miljoenen. Uh, daar kunnen ze al over gaan zeiken en boetes opleggen en uh, al wat als wat erbij moet kijken. Dat is echt een ramp. Oh, dus dus het, zijn, uh, het zijn Pietjes precies, om het zo te zeggen. Netjes te zeggen. Ja, heel erg, ja. Ja, heel erg. En dat is uh, iedereen wil tot beklaag zijn. Niemand, niemand wil en Bolivia eigenlijk uh, uh, belasting uh, betalen. Um... Uh, maar maar daarnaast is het ook zo, uh, en dat komt er vooral, vooral uh, door het feit dat het gewoon niet, helemaal niet makkelijk wordt gemaakt. Dus dat is het extra moeilijk gemaakt. Het wordt, uh, en als je al in belasting wilt betalen. Ik zeg, nou ja, ik ben er goed bezig, ik wil belasting betalen. Dus als je een fout maakt, dat is een onbodige fout, dan kunnen ze dat nog pakken met, uh, ja, met boetes. En dat kan nog jaren daarna uh, uh, gebeuren. Oh ja, en dan, en dan moet je ook nog rente betalen ja. over de jaren daarvoor of zo? Qua... Klopt, ja, oh. ook nog, ja. ja. <laughs> Ik heb een vriend van ons die. Uh, die had 20 jaar geleden of 19 jaar geleden. Een, uh, een fout gemaakt in zijn uh, belastingaangifte. En uh, daar werd hij een paar weken geleden op geattendeerd. En uh, met het verzoek om dan maar even uh, 6000 euro boete be te betalen. Plus uh, rentes enzovoort. Het enzovoort. gaat dus heel wat alsof het 19, 20 jaar geleden is gebeurd. Dus iedereen die betaalt, uh, ja, bewaart alle papieren, alle belastingaangiften alle facturen. Alles, alles, alles wordt hier bewaard. En moet de kopieën worden bewaard. Het is echt een, een, een ramp, als je hier kantoren binnenkomt, niet zeker van de Belastingdienst, maar ook voor uh, kantoren van bedrijven zo. Ordners en mappen tot op, uh, tot op het plafond opgestapeld. Uh, alles moet uh, fysiek bewaard worden. Het is echt uh, ja, is, is, heel erg uh, tijdrovend allemaal. Zit dat dan in de cultuur, dat precies hè? Ja, uh, dat zit wel erg in de cultuur, ja. Maar me meestal is het zo, uh, Bolivia is het een hele grote informele sector. Hè. Dat betekent dus een sector waar je, uh, om het kort door de bocht te zeggen... Uh, ...waar geen belasting wordt, uh, wordt betaald. Ja, zwart en wit, en, zeg maar. Uh, ja, zwart en wit, ja. ja. Want een beetje. Uh, um, nou ja, dus heel veel mensen die willen ook uh, belastingen uh, ontwijken. Omdat ze misschien of geen geld hebben om belastingen te betalen. Er zijn ook allerlei verschillende belastingregimes voor kleine winkeltjes. Die al bijna niks hoeven te betalen aan belasting. Of ook geen BTW hoeven af te dragen. En, zo. Oh. en dan heb je de grote bedrijven. En uh, die, die springen. Uh, die komen dus met het kop boven het maaiveld uit. En uh, ja dat is lekker makkelijk voor een Belastingdienst. Om juist die mensen die wel belasting willen betalen. ...betalen en moeten betalen... ...om die maar gewoon uh, ja, lekker uh, nog wat extra geld uit te persen. En, uh, maar de informele sector... ...dat zijn dus de arme mensen... Ja, dat de dat is een heel lastig thema. Je kunt ook niet zeggen van... Uh, nou, jullie moeten van de een op de andere dag uh, ook belasting gaan betalen. Nou, dan komt er een hele volk en opstand. Dan ligt het hele land stil. Dat weet ik nu al. <laughs> dus dat zijn allemaal hele kleine stapjes die gemaakt worden... om het gebied van belasting te betalen. Maar ondertussen is het... Uh, ja, iedereen zoekt altijd uh, wegen om, uh, om geen belasting te betalen... als je bijvoorbeeld een uh, tv wil kopen of zo. Of een, uh, of een wasmachine. Dan kan je dan naar de winkel gaan en zeggen van... ja, ik hoef geen factuur te hebben. En dan geven ze nog een extra korting. Um, dus er is ook een beetje een spelletje. In. Normaal is het ook zo. Een, een deel van de belasting betaal je namelijk via uh, de facturen... die je uh, bij je werkgever moet aanleveren. Uh, bij elke winkel of elk restaurantje of de supermarkt... kun je een, een factuurtje krijgen of een bonnetje krijgen... Ja. met uh, daarop uh, je naam en uh, je, je, je, je, je, je, je, je, je BSN-nummer. Dat is ik grootste, in Nederland. Ja, klopt. Uh, ja. En, dus, en, en die, die, al, al die factuurtjes, al die bonnetjes... kun je aan het eind van de maand inleveren bij je werkgever. En dat wordt dan uh, afgetrokken bij het... normaal uh, dat belastingtarief wat je normaal zou moeten betalen. Dus dat is heel erg gunstig om wat uh, ja, maar zo maar laag mogelijk te houden. Oftewel om zoveel mogelijk factuurtjes in te dienen bij je werkgever. En dat betekent dus ook dat, uh, uh, nou ja, ik, ik moet dat ook soms wel doen, dan heb ik, heb ik er bijvoorbeeld geen nodig. En dan uh, heb ik best wel uh, een dure aankoop gedaan of zo. Tenminste, voor het Boliviaanse begrip, misschien 100 euro of iets dergelijks. Ja, ja. En uh, dan denk ik van, nou ja, goed, een, een, een, een vriend van mij, of een, uh, die, die dan bijvoorbeeld nog net niet aan, de, uh, minim, aan dat minimumbedrag aan belasting komt per maand. Dan, uh, dan laat ik het bonnetje uitprinten op, uh, op de naam van die vriend van mij. En dan geef ik hem een bonnetje zodat hij het bij zijn werkgever kan uh, declaren. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte is ook om dan uh, aankopen uh, in de formele sector, oh, in de ja. witte sector, om die te, te promoten eigenlijk. Om dat zwarte, zwart geld circuit, noem ik het nu maar even, om dat tegen te gaan. Moet ja. je dus gewoon oké, okay, op zich slim bedacht. Ja. Op zich, op, op zich uh, ja. ja heel slim bedacht. Maar ja. heel veel mensen die zijn ook weer heel erg creatief in het, uh, in, in het ontduiken van belastingen... Uh, nou, misschien dat, uh, volgens mij ben je nooit in Bolivia geweest... maar nee. uh, als je nog een keer komt... dan zul je zien dat er heel veel uh, huizen uh, onaf zijn. Dat zijn nog bakstenen. en is verder helemaal, Die zijn helemaal niet gestukt of, ge, of geschilderd of wat dan ook. Er ziet er onaf uit. Of de, de, Daar staan bijvoorbeeld twee verdiepingen... en dan staan er allemaal van die uh, metalen pinnen... Ja. Uh, die naar daar boven uitsteken waar nog een derde verdieping op kan. Uh, als een huis niet af is... In de zin van schilderwerk en stukwerk en alles wat erbij komt kijken. Dan hoef je ook uh, geen belasting te betalen. Geen onhoudend goed <laughs> Dus dat, dat zeker de arme mensen. Die, uh, ja, die denken van: ja, wat maakt mij eruit om, uit uh, om een mooi huis te wonen? Ik zet gewoon een paar muren neer en een dak erop. En uh, ik schilder het niet. Dus hoef ik geen omzetbelasting te betalen. Want dat is nog een, een, een gebouw of een huis wat een aanbouw is. En dat kan tientallen jaren zo, <lacht> zo blijven staan. Zonder ja. dat ze belasting hoeven te betalen. Slimme jongens, die Bolivianen. Laten we het daarop houden. Ja, uh, uh, we spreken zeker. elkaar straks. Weer. Um, eerst even naar Raymond in Amerika. Raymond, heb, heb jij wel een gestuukt huis? Um, ja, nee, mijn huis is uh, volledig af. <laughs> dus je betaalt ook uh, onroerend goed uh, belasting? Ja, um, ja, ik betaal belasting, maar dat kan ik dan ook weer aftrekken van de belasting geloof ik. Um, ik betaal hier lokaal mijn huizenbelasting en uh, het, het is, uh, nou, de rente is natuurlijk een aftrekpost. Ik moet het wel goed zeggen. Um, dus nee, ik betaal wel belasting op mijn huis, ja. Betaal je met plezierbelasting in Amerika? Uh, Voor zover dat kan. Nou, in verhouding met Nederland wel, ja. Ja, ja, scheelt het zoveel? In Nederland, oh, ja, in Nederland zou ik echt wel in een heel andere tariefgroep zitten en zou ik nog veel meer betalen. Ik, ik geloof dat de, de hoogste belastinggroep uh, hier, uh, wat is het, 35% is of zo. Oh. Dus dat, uh, ja, dat is, dat is wel, wel een verschil met, uh, wat is het, 50% in Nederland of zo? Ja, 52% geloof ik. Ja, precies. Ja, nee. Uh, ik, en ik zit niet eens in de hoogste, in de hoogste tariefgroep. Dus uh, ik, ik betaal, wat is het, 25% of zo. En dat is dan voor aftrekposten hm. en alles. Hm, ja. Dus uh, ja, op een gegeven moment, een, een, een tijdje geleden, en het is nu al iets minder hoor. Maar um, we hebben het zelfs eerder over belasting gehad. En toen had ik, heb ik het uitgerekend. toen kwam ik uit dat ik, ik 9,8% belasting betaalde. Over, over, al, je, uh, over, over uit, al je. Uiteindelijk aan het einde. Oh. Ja. Zo, dat is, moet een moeilijke berekening zijn geweest. Maar uh, dat is op zich een stuk minder dan hier, denk ik. Ja, ja. ja nee, precies. Ja, het, het, ik heb er zelf hier niet echt heel erg veel moeite mee. Maar het, het vreemde is dat Amerikanen toch wel vinden van ze betalen te veel en het is veel te gecompliceerd. Te gecompliceerd, dus net zoals bij Wolt eigenlijk. Of is het niet zo ingewikkeld? Um, nou, ik, ik vind het zelf van niet. Nou moet ik wel zeggen dat ik heb gewoon een baan, dus ik draag van tevoren af. En uh, weet je, het is voor mij gewoon aan het einde van het jaar uh, TurboTax erbij pakken. Dat is um, uh, zeg maar het belastingprogramma wat de meeste mensen gebruiken. En oh ja. uh, daar vul je gewoon alles in. En aan het einde zegt hij, ja, je moet dit betalen of je krijgt dit terug. En meestal krijg je wel, de meeste mensen krijgen hier wel terug. Um, ja, het is het, als je, als je dus, zoals bij Walt, je, je, moet ook wel zeven jaar, be, uh, wat is het, al je documentatie bewaren. Ja. Uh, ze kunnen, ze, ze kunnen daar nog wel op terugkomen. En als jij echt voor jezelf werkt, of tenminste als jij, dus, um... Uh, heel veel, uh, tenminste, de mensen die dus, ja, als je voor jezelf werkt en dan word je betaald iets, dan wordt daar ja, dan wordt er geen belasting van afgehouden. Dan moet je dat wel allemaal zelf bijhouden en uiteindelijk wel betalen. En je ziet ook wel dat mensen daarmee in problemen komen. Je hebt, je hebt hier ook heel veel reclames op tv van: heb jij meer dan 10.000 dollar belastingschuld Bel ons dan, want dan regelen we het even. En dat is ook zoiets dat je in Nederland niet ziet: is dat je kan hier dus, als je, als je maar genoeg schuld hebt, kan je de belasting belen en zeggen: weet je wat, als ik naar de helft betaal. Zullen we dan zeggen dat het goed is? En dan zegt ze ja, dat is prima. <laughs> ja, maar dan krijg ze in ieder geval <laughs> nog iets. Ja, nee, precies. Ja. Dus je kan wel uh, zeg maar een beetje wheelen en dealen met de belasting, zoals ze dat hier noemen. Oh, wat goed. Wat goed. Maar ja, goed, dan moet je dus wel gewoon de hele tijd niet belasting betalen. En, ja, ja, zit je wel diep in de een shit. een van 10.000 hebben. Ja, dus dat, dat wil je ook niet. Ja. We hadden het net over de huidige president van Amerika. Um, die had het in zijn campagne ook over belastingen. Ja, precies. En hij heeft een um, um, paar weken geleden heeft hij toch een verandering in het belastingstelsel aangekondigd. En ik geloof dat er deze week is er een een van de budget aangenomen waarin die belastingveranderingen ook zouden moeten gaan zitten. Um, ja, ik, ik, ik moet nog maar even kijken of het, of het goed afloopt voor iedereen. Uh, de, de, uh, nu zijn de belastingschijven zeg maar, van zoveel procent tot zoveel procent belasting betalen. Uh, en dat zou dan één percentage worden. Dus dat zou dan makkelijker worden voor mensen. Uh, niet altijd lager. Het nummer ligt een beetje precies tussenin de van tot. Uh, dus ja, uh, over het algemeen zal het een beetje hetzelfde blijven. Ja. Uh, de, bela de belastingvrije voet wordt verdubbeld. Dus dat is dan wel weer goed. Uh, ik zou... Wat is het nu? Is mijn belastingvrije voet met z'n tweeën, uh, met mijn vrouw en ik, uh, 12.000 dollar. En dat zou naar 24.000 gaan. Dus dat zou nog een beetje schelen. Maar uh, een ander ding is het weer, dat hij gaat het afschaffen, uh, het uh, aftrekken van de belasting die hij in de staat betaalt. Want dat kan ik nu, zeg maar, als belastingaftrek opgeven. En dat kan dan niet meer. En Californië is een hele dure belastingstaat. Ja. Dus dat, dat zou nog wel eens geld gaan kosten. Ja. Heb je, heb je het gevoel dat die veranderingen ook echt uh, doorgaan? Of, of blijft het bij plannen, hm. campagne? Um, ik weet het niet. Uh, het... Um hij heeft op dit moment nog niks weten door te voeren... buiten wat, wat presidentiële uh, decreten... Ja. wat eigenlijk de volgende president gewoon weer kan afschaffen. Dus dat is niet echt een wet. Ik bedoel, de, je ziet hoeveel moeite ze hebben met de, de Affordable Care Act... met, met zeg maar ObamaCare, zoals iedereen het noemt. Uh, omdat dat echt een wet is. En uh, ja, daar moet, dat is gewoon een probleem om dat zomaar af te schaffen. Uh, wat hij gezegd heeft van we gaan dit stoppen... we gaan de muur bouwen, we gaan dat doen... dat zijn echt alleen maar presidentiële decreten. En de volgende president zegt ja, toedeledokie, klaar. <lacht> um, met die belasting. Ze willen het wel doorvoeren. Ik, ik weet het niet. De democraten zeggen heel erg van... Nou, en dat is, het is allemaal slecht. voor Het gaat alleen maar voor de rijken. En Dat, dat lijkt ook wel een beetje erop. Want uh, bijvoorbeeld... Uh, hij gaat de erfbelasting afschaffen. Um, maar die betaal je alleen maar boven 5 miljoen dollar erfenis. <laughs> en um, hij zegt van... ja, dat is goed voor mensen met een landbouwbedrijf. Want landbouwbedrijven... die moeten nu heel veel belasting betalen. Maar ja, een gemiddeld landbouwbedrijf is niet 5 miljoen dollar waard. Nee. dus... Ja, dus die, die betalen sowieso al geen belasting. Dus het, het, uiteindelijk een hoop van zijn regelingen lijken wel voor de rijkste uh, ten te, te, te, te goede te komen. En, en met de verdeeldheid binnen de, de Republikeinen en de Democraten die gewoon absoluut niet meewerken omdat ze hem een eikel vinden. Um, ja, ik weet het niet. Ik, het, het zou mooi zijn, uh, want dan heeft hij tenminste toch iets waar hij kan zeggen van kijk, ik heb gewonnen, gelukt. Maar uh, nee, ja, ik, ik weet het niet. Nee. Nou, we gaan het in de gaten houden, Raymond. We praten straks ja. verder over de export van, uh, van Amerika. Um, Martin, hoe is het om uh, in Dubai belasting te betalen? Want jij hebt nu net hier voor Wolt in de Bolivia en Raymond in Amerika gehoord. Hoe gaat dat bij jou? Ja, ik denk dat ik uh, nog lager zit dan, dan Volt qua inkomstenbelasting, want de inkomstenbelasting hier in de Emiraten is, uh, is 0%. Um, wat het eigenlijk betekent dat het een, uh, ja, sommige mensen noemen het een belastingparadijs. Dus je inkomsten worden in principe, zoals we dat kennen in Nederland, worden niet belast. Um, dus ja, dat is nogal, uh, ik denk, een van de laatste landen in de wereld uh, waar dat nog het geval is, denk ik. 0% maar jij zegt, sommige mensen noemen het, maar dan is het toch gewoon een belastingparadijs? Ja, is het zo. <lacht> nou, ik, ik, ik, um, ik dat klopt. Er zijn natuurlijk ook altijd schaduwkanten aan zo'n uh, zo, zo belastingssysteem. Er zijn bijvoorbeeld. Um, heel veel dingen die wij belastingen zouden noemen... dat, dat zijn hier dan fees, weet je wel. Of tariffs die je bijvoorbeeld moet betalen... voor papierwerk of voor uh, tolwegen en, en noem maar op. Oh, ja. Dus eigenlijk als je, als je hier iets officieels wilt doen... of, of het verlengen van de rijwerks, dus noem maar op... dan komen er altijd best wel veel fees bij kijken. En, en dat is natuurlijk een, een verkapte vorm van belasting. Al is dat natuurlijk niet, niet, zo, niet zo heel hoog. Maar een andere schaduwkant aan het betalen van die belasting... is dat er ook absoluut geen sociale voorzieningen zijn... Dus dingen die wij in Nederland kennen... zoals een werkloosheidswet of een AOW... of noem het maar op... dat is hier gewoon absoluut niet. Dus op het moment dat je hier zonder inkomen komt... of je hebt een probleem met je, met je maandelijkse kastroom... Ja. dan heb je ook echt een heel groot probleem. Er is werkelijk waar niks om op terug te vallen. Dus dan is het of heel snel het land uit... als je merkt dat je een schuld en of, of zodat je een terugbetaling hebt en je merkt dat je die niet gaat halen, uh, dan is het systeem ook pikkelhard, om het zo maar te zeggen. Dus het is, uh, het is aan de ene kant is het een belastingparadijs en aan de andere kant moeten mensen toch ook wel heel erg oppassen. Want het zijn met name mensen die hierheen komen in één kanaal. Dat is natuurlijk ongelooflijk geen belasting betalen. Ik ga meteen naar, naar, naar Dubai of naar Abu Dhabi en ik ga daar werken. En dat kan ook heel goed zijn, maar er zijn ook echt wel kanten die... Uh, absoluut in de gaten moeten houden. En dingen als pensioenen, zijn die, dan, zijn die dan wel geregeld? Nee, dat moet je echt allemaal zelf doen. Ja. Er zijn, ik denk voor de, voor, de, voor de Emiraten zijn echt wel voorzieningen. Dus op het moment dat die, dat die issues hebben... als ze tegen hun pensioen aankomen... dan, dan gaan ze schrijven ze een brief naar de En Dan kan er eventueel wel iets geregeld worden. Maar inderdaad, uh, niet-Emiraten... die uh, ja, dingen als pensioenvoorzieningen worden eigenlijk ook niet aangeboden... door bedrijven. Dus dat moet je eigenlijk gewoon helemaal zelf gaan regelen. Dus je moet zelf gaan beleggen... Of je gaat zelf een, een pensioendienst uh, aanschrijven uh, om het jou te laten regelen. Maar met 0% belasting, tuurlijk. Je moet wat vies betalen, zei je. Maar uh, zulke dingen als infrastructuur, weet je wel. Er zijn uh, marmeren wegen volgens mij bij jou. Hoe worden die betaald dan? Ja, nou, daar komen we zo nog bij. Maar dat is onder andere voor mijn exportproducten. Oh, ja. Dus de, de, de, de olie en de gas is, brengt steeds ongelooflijk veel uh, inkomsten voor de staat. En, en dat wordt eigenlijk allemaal betaald door... Uh, of uh, die, die infrastructuurprojecten worden daardoor betaald. Um, sommige infrastructuurprojecten worden door tolheffingen betaald. Dus dan zeggen ze van ja, weet je, dan gaan we een paar derham uh, rekenen... als je hiervan gebruik maakt. Er zijn ook heel veel private investeerders... Uh, zowel vanuit de golfregio- uh, of vanuit buiten... die in Dubai willen investeren. En daarbij zegt dan: shag, naar, nou, oké, okay, maar ik wil graag ook dat je een weg aanlegt... of ik wil graag ook dat je dit doet. Dus ze vinden hele creatieve manieren om toch... Uh, de openbare voorzieningen te laten betalen met gelden... zonder dat de inkomstenbelasting... ...wordt geheven. Um, het is wel interessant dat... Um, ...voor de eerste keer in de historie... ...gaan ze, en dat is niet alleen hier in de Emiraten... ...maar ook met, uh, met Bahrein en Qatar... Et cetera, en mm -hmm. Kuwait, dus alle golfstaten... ...gaan ze BTW invoeren. Oh. En, kijk, een, een, een hoop criticasters die zeggen eigenlijk van ja, jongens, kijk, dat is een beetje waar het mee begint. Yeah. Ja. Want alle andere, alle andere landen die, uh, die dus niet meer op hun, uh, hun overheidsfinanciën kunnen die gaan in principe uiteindelijk, gaat iedereen een andere plassing heffen. Het is alleen zo dat, dat de landen daar zo rijk zijn dat het gewoon nog niet is gebeurd. Maar goed, het feit dat ze dus nu BTW gaan invoeren, is eigenlijk de eerste stap. Uh, joh, sommige mensen fluisteren nog wel een beetje van nou ja, misschien. Is inkomstenbelasting ook wel iets wat de komende tien jaar gaat gebeuren? Het moet wel. Zo wordt het een beetje gezien. Ja, een hoop mensen zegt, zeggen precies dat. Ze zeggen: nou maar ja, luister, als we naar de hele wereldeconomie kijken, naar de wereldgeschiedenis, dan zijn uiteindelijk alle landen toch wel een vorm van inkomstenbelasting kan hebben. En um, ja, het moet dus bijna wel. Maar goed, we, we gaan het zien. Vooralsnog um, ja, is, het, is het volledig belastingvrij. En ja, dat maakt natuurlijk ook wel dat de, de besteedbare inkomens hier vrij hoog zijn. Maar de, de, de inwoners van de, van de van de Emiraten zijn er niet per se heel blij mee dus. Uh, als er belasting geheven gaat worden ja. in de toekomst, bedoel ik ja, ja, nee klopt, klopt. Nee, Zij zien het wel als hey, wat, wat gebeurt er nou, we zijn, ja, precies. Uh, zijn aangewend. Iets anders wat laatst is gebeurd is, de, ze hadden zelfs um, de, de, de benzineprijs, die was eigenlijk gesubsidieerd. Nou, die was al natuurlijk verschrikkelijk laag hier. Maar daar zat zelfs ook subsidie nog op. En die hebben ze, die hebben ze ook verwijderd. Nou ja, waardoor het van uh, 20 naar 30 cent per, per liter ging, of zo in de Nederlandse euro, -term is nog steeds heel laag. Uh, maar er zijn dus inderdaad een, een aantal kenmerken dat toch wel een beetje zegt. Hey, misschien zijn die overheidsfinanciën uh, moeten toch iets meer diversificatie komen uh, onder uh, de slag van belastingen. Ja, jullie gaan om daar. Ik, uh, ik merk het, jullie gaan om. Um, we gaan ja. het straks hebben over, uh, over export, zoals je al zei, Marten. Maar eerst even muziek. When I was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 Head is facing skyward. I'd imagine all the things that I could be a pilot or a fighter, an astronaut or a anything except just being me. And all oh, the bells would start to ring, the words came to my head, and I would start to sing with the moon. Ze waren in Nederland deze week. De script heb ik gehoord, hoor, trouwens. Ik, ik was er niet zelf bij. Denk dat vooral niet. Hall at the moon. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De export van goederen is dit jaar 5,5% meer dan dezelfde tijd vorig jaar. Vooral de export van personenauto's, machines en apparaten groeide... Ja, wat bedoelen ze met apparaten? Dat is me niet helemaal duidelijk. Dat lijkt me een vrij breed begrip. Nou, opvallend vond ik wel dat de export van shampoo niet gestegen is. Ik heb laatst in de winkel, echt vijf minuten voor mijn staan kijken... omdat voor mij in het schap, voor mij in het schap in de winkel stond... een, een anderhalve liter fles Sanex douche Shell. Anderhalve liter? Dat is zo'n grote fles, hè?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 Met mijn pony Rita. Op welke exportgoederen zijn de mensen in het buitenland het meest trots? En uh, wat exporteren ze? Dat vraag ik mijn uh, correspondenten. Wolt, je vertelde net al over uh, bepaalde werkzaamheden van jou. Maar je hebt ook met de Belastingdienst te maken tijdens je werk. Klopt. Wouter, ja, we, zijn, we hebben veel projecten op het gebied van, uh, van quinoa, uh, organische quinoa en ook wel een beetje ook organisch seizoenzaad, organisch chiazaad. En uh, voor verschillende Europese bedrijven. Uh, al die superfoods zijn dat, hè? Ja, al die ja. superfoods, ja, ja. ja. En uh, omdat Bolivia nog steeds geen goed uh, laboratorium heeft om uh, de kwaliteit van die organische producten uh, te, uh, vast te stellen en om te bepalen of het inderdaad een organisch product is... sturen wij samples of de monsters van uh, verschillende, uh, verschillende zendingen... die klaarstaan voor, uh, voor, voor Europa naar Europa toe. Want daar staan wel vooral in Duitsland staan hele goede laboratoria. En daar worden dan die uh, monsters uh, getest op allerlei pesticiden... enzovoort enzovoort. En die moeten allemaal al allerlei... Uh, um ja, ...parameters uh, uh, voldoen... Om, uh, om, het, or, uh, ...om het certificaat organisch te kunnen dragen. En, uh, en dat doen wij dus. dus uh, en, en voor elke uh, zending van, van Quinoa... Uh, moeten wij een uh, fytosanitair uh, certificaat uh, halen bij Senasac. Dat ja. is een beetje de, de, de Boliviaanse voedsel- en ja. En dat, uh, dat, dat is zo'n certificaat dat je dan voor agrarische producten die je wilt exporteren moet, uh, eh, moet, moet regelen. En dat is altijd een heel erg bureaucratisch proces. En uh, maar goed, we hebben er inmiddels al handigheid in gekregen om ook wat mensen hier en daar wat uh, liefst aan te kijken. nog uh, niet om te kopen, maar het scheelt er niet veel. <lacht> en uh, om het toch een beetje allemaal wat sneller te laten verlopen. Want ze kunnen behoorlijk uh, zeiken. Dat, ja, dat... ja, maar jouw vrouw, ja. jouw vrouw en, en, en jij zijn dus eigenlijk de, de, de waakhond van de Boliviaanse export. Ja, inderdaad, ja. Zo zou je het kunnen zien. Ja, ja het is... Uh... Dankzij ons, dankzij ons uh, wordt de organische quinoa op de Nederlandse markt verkocht. <laughs> nee, dat valt wel een beetje, uh, beetje mee. Maar, uh, maar het is wel... Uh, it, it, de Bolivianen zijn heel erg creatief in, in, in, in, uh, in, in exporteren. Dat betekent dus ook uh, met allerlei soorten uh, quinoa... of uh, conventionele quinoa, uh, met, met organische quinoa mengen... dat als organische quinoa verkopen. Maar goed, als dat in Europa aankomt... Uh, en ze merken dat er eigenlijk te veel pesticiden in zitten... Of er zitten pesticiden in, wat eigenlijk ook niet mag volgens, vol, volgens organische productie en certificaten. Al is het natuurlijk een enorme schadepost voor de Europese bedrijven. En eh, want je kunt niet zomaar zeggen van nou, het maar een paar containers terug, een kinoa terug naar, naar Bolivia toe. Eh, dus dat is altijd heel erg lastig. En daarom is het ook heel erg belangrijk om dat werk goed uit te voeren. En eh, dus zodat de mensen dus ook in Nederland, als ze naar de supermarkt gaan of waar dan ook, of naar nou, zo'n zo superfood ergens kopen. Dat ze dan ook weten dat het ook echt organische producten zijn. Ja, ja en, en dat doe jij dus. Dus dank uh, je ja, ja, wel daarvoor, Wolt. Maar die export, <laughs> is die net zo bureaucratisch als, als die belastingen? Maar hoef je net ja, vertelt. Ja, ja, ook. Ja, ja, heel veel douanepersoneel en zo. Dat, uh, die, die krijgen heel je slechte salarissen. Dus die zijn heel snel geneigd om uh, een container of een vrachtwagen weer aan te houden. En dan zegt van Nou, ik wil je wel doorlaten, maar dan gaat je wel geld kosten, vriend. En uh, gelukkig heb ik daar zelf persoonlijk niet mee te maken. Maar, uh, maar wel uh, transporteurs. Uh, waar, uh, met wie we samenwerken. Ja. Uh, die, die klagen er altijd over. En betalen en ze dan? is ook uh, staart. Uh, ja, normaal gesproken wel, want uh, Europese bedrijven die willen uh, bijna op de dag nauwkeurig uh, de quinoa uh, in een bedrijf hebben om te gaan verkopen. En uh, het zijn een hele lange trajecten natuurlijk, van 6 tot 8 weken, of bijvoorbeeld in Bolivia, naar, in Nederland, in Rotterdam, in de haven staat. Dus uh, ja, elke dag uh, vertraging, dat kan, uh, kan wel schade uh, opleveren. Dus dan, is het, dan zijn mensen te snel geneigd om dan toch maar even te betalen om uh, containers zo snel mogelijk door te laten gaan. Maar ja, uh, het is niet, uh, eigenlijk niet zoals het hoort. Nee, dat mag, duidelijk zijn, dat mag duidelijk zijn. Je had het over ja. de haven van ja. Rotterdam, maar Bolivia heeft zelf ja. geen haven, toch? Nee, Bolivia heeft zelf geen haven. Het is een uh, landlocked country, oftewel uh, een, een land dat helemaal omgeven is door andere landen. Ja. En uh, de dichtstbijzijnde haven is in het noorden van Chili uh, de haven van uh, Arica. Nog een andere haven, maar Arika wordt het meeste gebruikt. En, uh, dus alle transporten, alle exporten, of het grootste deel van de exporten, uh, moet via de, de grens tussen Bolivia en Chili. En dan kan af en toe ook nog een staking uitbreken, uh, waardoor, wa, waardoor honderden of duizenden vrachtwagens weer een paar dagen stilstaan. Uh, kan er kunnen havens uh, gestaakt worden uh, gestaakt worden. Dus allemaal al, het is een uh, vrij lastig proces om vanuit uh, Bolivia uh, te exporteren. Ja, hey we hebben het over export, maar jij hebt toch ook een stroopwafelbedrijf gehad? Klopt. Ja, dat heb ik nog steeds. Oh, en hoe gaat dat? Dat gaat hartstikke goed. Het is, of tenminste, ja, ik denk dat we ongeveer voor 300 dollar per maand verkopen of zo. En we zijn met drie CEO's, dus dat op zich de winstpercentage is dan niet heel erg goed. Dat geeft trouwens ook niet op bij de belasting, Dat mag je allemaal wel weten. Dus... Geen btw en dat soort dingen allemaal. <laughs> maar uh, maar dat, dat, ja, dat was alleen voor de lokale markt. Dus daar hebben we niet uh, mee te maken. Maar de Bolivianen ja, andere... houden wel van stroopwafels? Ze houden uh, wel van stroopwafels, ja. ja. ja. Ze, ze zijn een beetje aan de dure kant. Maar we houden we natuurlijk wel een flinke winstpercentage aan. Dat moet natuurlijk ook wel. Want het het wel, de schoorsteen moet roken. Zo zijn we er ook alweer. <laughs> <Ja. laughs> maar goed. <laughs> de Bolivianen die ze kopen, die, uh, die zijn echt tevreden, met de, echt tevreden met de kwaliteit en met de smaak. Heel goed. Vol dankjewel dat we je mochten bellen. Graag gedaan, tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Uh, Raymond, zo'n uh, zo groot handelsland als Amerika... Die, uh, die zullen behoorlijk wat exporteren. Ja, nou moet ik wel zeggen dat het uh, handelsoverschot... toch wel negatief is voor de VS. We importeren oh. een hoop meer dan dat we exporteren. Ja, want wat wordt er het, het meest geëxporteerd? Nou, ik stond er eigenlijk nog wel van te kijken... maar uh, klaarblijkelijk is dat geraffineerde olie. Um, dus uh, ja, dingen als benzine en zo... en dingen die je uit olieproducten uh, kan maken. En, en dat was uh, toch een paar jaar geleden. We hebben het wel eens eerder over export gehad in de, in de show... en toen uh, moest ik toch echt zeggen van... nou, dat zijn, uh, wat is het, uh, vliegtuigen en uh, spacecrafts en, en auto's. Ja, een beetje maar, nee, ingewikkelde tegenwoordig... producten. Ja, precies. Ja. Maar nee, tegenwoordig is dat dus gewoon geraffineerde olie. Oh, uh, heb je een idee waarom dat zo veranderd is? Um, ja sowieso um, nou ja goed uh, tijdens de Irakoorlog uh, is de olieprijs natuurlijk waanzinnig omhoog gegaan en toen heeft Amerika toch wel uh, gerealiseerd van oeh we gebruiken toch wel een heleboel van dat soort uh, olie en uh, daar zijn ze wilden wat minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten uh, zeker omdat ze daar ook heel veel ruzie lopen te maken ja. dachten ze van <laughs> mee wat. Ja, laten we onze eigen olie maar weer eens aanboren. En, euh, nou is Amerika in de, in de, in de geschiedenis al een, een olie-exporterend land geweest. We hadden redelijk wat bronnen in, in Texas en Ohio in de Midwest en zo. Uh, die zijn een beetje opgedroogd in de jaren wat zijn, 70 of zo. Uh -huh. uh, maar tegenwoordig uh, doen we heel veel uh, vanuit Canada, vanuit de zandgronden en um, in noord Dakota een, een uh, ja, hebben ze een aantal olievelden aangebroken, uh, aangeboord en um, ook heel veel schalieolie. Um, dus uh, fracking uh, doen ze hier heel veel. En um, ja, de, Amerika is toch echt wel aan het focussen op, uh, op zelf olie aanboren en minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. Ja, precies. Dus inderdaad snap ik, als je daar uh, oorlogjes zit te voeren, is het handig uh, om niet afhankelijk te zijn van dat soort landen. Ja, precies, want dan draaien ze de kraan dicht... en dan uh, kunnen opeens al die miljoenen auto's niet meer rijden hier in de VS. Ja, precies. Zijn er, zijn er verder exportmiddelen waar de Amerikanen trots op zijn? Um, ja, nou ja, goed. Um, uh, Amerikanen zijn heel vaak trots op, op uh, merken die ze, zeg maar, exporteren. Um, het is niet zo dat uh, een Amerikaan zegt van... Uh, wij, wij zijn heel trots op, op auto-export, maar meer op van, uh, dat het een Ford is. Of, of General Motors, of iets in die trant. Um, en, en dat zie je ook in software bijvoorbeeld. Uh, Apple-producten of Microsoft. Uh, dat soort dingen, daar zijn Amerikanen toch wel uh, redelijk trots op. Dus Amerikanen zijn heel erg gefocust op het opmerknamen? Ja, nee, absoluut. Um, het, het, sowieso is dat wel iets in, in de VS. Um, uh, ik heb wel eens eerder gezegd dat Amerikanen de koning van marketing zijn. En uh, ja, dat, dat, dat zie je daar toch wel in. Als je, als je je product wil verkopen, dan moet je zorgen dat, je, uh, dat de naam van jouw product synoniem wordt met dat product. Dus bijvoorbeeld uh, tissues, om je neus mee te snuiten, ja, dat zijn Kleenex wat eigenlijk een merk is. En uh, dus ja, op, op die manier... Uh, Cornflakes is Kellogg's, weet je wel? Dat, de, uh, op die manier... Uh, kijk, kijk, kamer ernaar. En, en, en daar zijn ze... Ja, dat soort dingen... Uh, ja, daar zijn ze wel trots op. Ze, ze vinden het ook... Uh, een beetje raar dat, uh, of raar, ze verwachten dat iedereen hetzelfde doet als in de VS. En, en dat zou je misschien een beetje wereldvreemd kunnen noemen. Ze uh, staan er raar van te kijken als, je, als jij niet cornflakes voor je ontbijt eet, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja, want, want uh, we worden het uh, uh, Volt, die gaat bijvoorbeeld in Bolivia met stroopwafels rond. Wij, wij nee. Nederlanders zijn dan toch heel, heel trots op onze eigen producten. Maar zo zijn ze niet, op die manier zijn ze niet trots meer op de merknamen. De ja, precies. Ja, nee, het, het is, um, ja, de de merknaam is toch wel hetgene wat, wat uiteindelijk een product maakt. En, en als je als jij uh, t, de beste producten die worden synoniem met, met jouw merknaam en, en zo gebruiken ze dat dan ook in, in dagelijkse taal. Uh, er nou echt een hoop dingen zijn um, in, in dagelijkse taal dat je iets zegt dat mensen gewoon weten van oh ja dat is dat. En, en niet zozeer van het is een tissue. Ja, is dat dan toch omdat wij uh, klein zijn, dat we dan toch trots zijn als we in het buitenland onze producten zien uh, langskomen? Um, ja, ja, dat is wel heel anders uh, dan, dan in de, in de, in de VS. Um, ik, die, um, op een gegeven moment was er ook die, wat was dat, die Friese schaatscoach... Ja. Um, die, die ook zat te vertellen van... Ah, uh, het is niet allerheer, het was met de Olympische Spelen... en ze vroegen hem op uh, bij NBC. Zo van, ja, die lest Adema was dat, ja. Ja, precies. Ja, ja. En, en ze, ze vroegen hem zo van... ja, je, je hebt alleen maar met schaatsen gewonnen. Is dat eigenlijk het enige wat jullie kunnen? <lacht> en toen zei hij van... nee, wat de Unilever... als wij Unilever wegtrekken uit de VS... dan hebben jullie helemaal niet meer te eten. En, en ja, ik, als ik heel eerlijk ben... schaamde ik me daar ook een beetje voor. ik ook dacht van... goh, de Amerikanen zien dat helemaal niet zo. En, en de, de, de markt binnen de VS is groot genoeg... om, ja, om een hele hoop bedrijven gewoon te, ja, te kunnen laten leven. En wij, wij zijn echt niet... Uh, ja, het is gewoon zo... ja, maar zo doe je dat. En het is, ze kijken er meer daar vreemde van op dat, dat je het niet hetzelfde product gebruikt als in de VS... Dan, dan dat je heel trots moet zijn van... kijk eens naar Microsoft, want het is zo'n fantastisch product. Ja, ja, nee, die Amerikanen die hebben ook te veel waar ze dan uh, op moeten letten. Dat houden ze niet vol. Nee, het is een heel groot land. ja Laten we daarop houden. Raymond, dank je wel. Fijn dat we je mochten bellen. Ja, is goed. Ik spreek je snel. Yes, heel graag. Martin, um, we gaan het hebben over export vanuit de Emiraten. Uh, laat me gokken. We gaan het hebben over olie? Ja, dat is een hele, hele juiste gok. Yes. Uh, ik denk de laatste tientallen jaren, dus eigenlijk sinds de jaren zestig... dat hier olie ontdekt is uh, uh, in dit land, is een, het heeft de export absoluut gedomineerd. Uh, het is uh, zowel olie als gas, als condensaat, als, als allerlei andere verwandte petroleumproducten... die ze de wereld over exporteren. En dat heeft ook daadwerkelijk de groei van het land en de groei van de steden... de afgelopen 20, 30 jaar uh, eigenlijk... Uh, uh, weer, eigenlijk, eigenlijk volgegeven. En, en, en daardoor leven ze nu in een, in een samenleving die ze nou kennen. Uh, dat gezegd hebben, beseffen ze zich ook wel... dat de olie op een gegeven moment ook ten, ja, ten einde komt... maar minder wordt. Hè. Ze, ze spreken over een uh, uh, demand-peak. Dus op een gegeven moment is, er gewoon, uh, is, is de vraag van olie naar olieproducten... Op, op een niveau... en daarna wordt het alleen maar minder. Uh -huh. nou, sommige mensen zeggen dat is de komende tien jaar het geval. Sommige mensen zeggen dat duurt nog twintig of 25 jaar... Um, de meningen zijn verdeeld, maar het is wel het is in, op, op een, op een ja, geologietijdslijn in de nabije toekomst. En, uh, en, en daardoor zijn ze zich, zich dus aan het diversificeren. Dus er zal ook de exportmix voor het land um, veranderen. Hoe zou uh, Dubai eruit zien zonder olie? Ja, ik denk dat het nog steeds. Het, het zou wel een handelsstaat zijn, want buiten de olie heb je uh, heel veel edelmetalen: goud, diamanten, zilver. Oh, okay. Um, en dat is vanwege de strategische ligging van Dubai in de golf ook. En, uh, nou, en natuurlijk de, de vrijhandelsstaat en de, de, de, de geen belastingstaat. Daar heeft ze het, heeft het al eeuwenlang um, handel in, uh, in waardevolle metalen aangetrokken. En ik denk dat ze daar gewoon, dat ze dat vergroot hadden. En, um, dus het, ze exporteren ontzettend veel goud en diamanten. Niet omdat ze dat hier maken, maar omdat het hier doorgevoerd wordt. Als het, ware. Dus het komt hier binnen, dan wordt het vaak ook bewerkt. En dan wordt het weer geëxporteerd. Dus ik denk dat het wel een handelsnatie zou, zou blijven. En een ander exportproduct is... Ik denk toch ook wel dat ze de toerisme veel meer, veel meer op in hadden gezet. Dat zou denk ik niet zo aansprekend zijn als het nu is. Maar dat, dat, dat zijn dus dat na de olie wel de grote exportproducten die ze hebben. En, en met name het merk, of het merk Dubai, het mm -hmm. merk Abu Dhabi... dat wordt ook heel veel geëxporteerd. En daarmee bedoel ik dus echt het toerisme van... En we hebben de, de, de grootste toren, we hebben het diepste aquarium... we hebben de ja, grootste ja. winkelcentra. Nou, we, gaan, we zijn ongelooflijk geavanceerd. Hè? We, hebben, we gaan kunstmatige intelligentie doen, we gaan een hyperloop doen... Uh, die, die, die tunnel van, van Elon, dus ik noem het maar op. Dus ze, ze, ze slingeren van alles nog wat in de wereld in. En het meeste, het meeste doen ze ook daadwerkelijk. En, en het export van het, van het merk Emiraten, daar zijn ze heel hard aan het werken. Uh, en, uh, en, en daar zijn ze ook heel erg trots op. Hè. Dus dat ze echt aan de wereld kunnen laten zien. Maar kijk, het is, het is een, het is een klein, klein woestijnstaatje, maar wel tot heel veel in staat. En met name ook op van technologische vooruitgang. Dus als die olie stopt ooit, laat ik het heel hard stellen... dan zijn ze wel voorbereid op wat er gaat komen? Ik denk het wel, want als je keer naar Dubai kijkt... Dus daar is nauwelijks nog olieproductie. De, de, de, de grote olieproductie zit met name in, in Abu Dhabi. En Dubai heeft, is eigenlijk al min of meer tien jaar geleden... is de productie van, van, van de velden, offshore en onshore behoorlijk teruggelopen... Dus Dubar is eigenlijk een beetje een voorbeeld van... hé, hey, oké, okay, we dus niet meer die ene om een olieinkomst te hebben. Um, ja, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een van de grootste luchtvaartmaatschappijen gaan we oprichten. En zo hebben ze dus een van de grootste luchtvaartmaatschappijen... eind jaren tachtig opgericht. Ja, die, is nou, hè, die vliegen met de meeste A380 uh, de wereld om. En is een van de grootste hubs. Dus Dubar is eigenlijk al een beetje een soort van voorbeeld van... ja, wat, wat als de olie stopt met stromen? Want, want de productie die uit Dubar komt is, is, uh, ja, is, is nog geen schim van wat er in Abu Dhabi nog uit de grond komt. Dus het is, het is een goede testcase als het ware. Ja, precies. Ze zijn al, ze zijn al aan het kijken. Ze zijn nog verder aan het kijken. En je had het dus over toerisme. Um, ja, hoe, hoe zit het eigenlijk met de dienstensector? Want dat is natuurlijk toerisme. Uh, doen ze verder nog dingen op dat gebied? Ja, het is... Um, uh, bankierswereld is vrij groot ook. Mm -hmm. uh, dus er is een heel groot internationaal financial centrum. Uh, centrum uh, wat ook een... Uh, ook, ook die... Vallen net ook weer niet onder de Dubai-regels. Dus ze hebben daar een soort vrijhandels-area van gemaakt. En dat noemen ze een Free Trade Zone. En, en daar komt ook heel veel, heel veel export uit, zowel van kennis als van uh, moderne technologie, et cetera. Dus daar hebben ze groot op ingezet. Om, om zoveel, mogelijk, zoveel mogelijk bedrijven hier te krijgen. En, en dan vervolgens te gaan exporteren. Dus ze, ze hebben echt ingezet op het vestigingsklimaat, wat tot nu toe wel, um, uh, wel gewerkt heeft. En uh, ja, verder zijn natuurlijk, kijk, de, de, de aloude exportproducten zoals de, de, de palmbomen en de dadels, ja, die blijven natuurlijk. Ja. En daar zullen ze ook nooit mee stoppen. Maar goed, in, in, in, in economische waarde is het, is het natuurlijk een klein percentage. Maar uh, ja, dadels uit de Emiraten gaan, gaan ook absoluut de hele wereld over. En die, die kom je ook overal, uh, overal terug. En dat zijn echt delicatessen. Is dat een beetje onder de onder de dadels? Sommige wel, ja. Uit sommige streken heb je, kun je, kun je, kun je behoorlijk, behoorlijk dure dadels krijgen. Ja. Ja, ik, ik zou het zelf niet herkennen hoor. Echt, het is, ik vind dadels lekker, maar ik ben geen fijnproever. Um, je zit niet uh, de hele dag maar. dadels te eten daar. Nee, nee, dat, dat, nee, dat valt mee. Maar uh, ja, de ene maand meer dan de andere maand. Maar ik neem het wel altijd mee als, als geschenk als ik weer naar Nederland ga. Want het is toch, uh, ja, het is toch een kenmerkend exportproduct van, van dit land. Oké, okay, dan sluiten we daarmee af. Martin, met, uh, met de dadels. Dankjewel dat we je mochten bellen. Geen dank. Kijk, dat was het einde van uh, ja, een, een reis om de wereld. We zijn in, uh, in twee uur vrijwel overal geweest. We zijn geweest in uh, Frankrijk, Zweden, Amerika, twee keer maar liefst. Dubai en Bolivia. Maar de zender gaat niet op zwart. Al zou je misschien denken na onze twee uur durende reis om de wereld. Straks hoor je gewoon een luxe arneel, Want dat is toch de druktemaker van onze zender en van ons bedrijf en Vara. Luc, wat ga je allemaal doen? Nou ja, aankomende woensdag gaan wij natuurlijk naar de naar, naar stembus. Vanwege oh ja. onder andere de gemeenteraadsverkiezingen. Daar oh. heb ik het afgelopen uitzending over gehad. Zo. Maar er is ook nog een referendum. Het laatste raadgevende referendum wel te verstaan. En dat gaat over de sleepnetwet, de aftapwet, de WIV... En daar gaan we het de komende twee uur over hebben. Over dat uh, aftappen van onze internetproviders... onze uh, glasvezelkabels en noem maar op... door de AIVD, door de, MI, uh, MID, uh, de, de, de MIVD. Goeie nacht, zeg even. Maar ik, komen. ik ga nog even een koffietje pakken, denk ik. Nou, of twee. Of maar twee. Uh, uh, veel term hoor ik alweer hier op tafel komen. De, de, de, de Wif. Ja, hoor ik. Zeker. De, de sleepwet. Ja, en uh, je hoort het een beetje aan mijn stem al. Gaan ik, mensen dat wel begrijpen? Denk ik? Ja, nou, dat komt helemaal goed. Gaan het uitleggen. Huh? En ja, goed, ik loop nu al vast. Dus ik heb je hulp een beetje nodig. Bel vooral naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En uh, doe de komende twee, tussen, twee uur tussen drie en vijf uur mee met druktemakers hier op NPO Radio 1. En dan ben je gewoon live op de radio. Dan ben je live op de radio. Maar dat, Zeker. zo, dat is wel meteen. Dan vraag je wat van de mensen? Je, je vraagt wat van de mensen, dan ben ik echt wel terug. hè? De mensen zelf. Een stukje, stukje bekendheid naar de luisteraar toe. Je mag even je woordje doen. Uh, ik probeer niet te veel in de reden te vallen. en uh, nou Goed, ah joh hartstikke gezellig. Ja, want hartstikke daar, kreeg ik, daar zag ik al berichten over. Van ja? uh, mensen die niet uh, onderbroken wilden worden. Door ja, ook als er klachten zijn, kunnen ze gewoon doorgevoerd worden. 0800-1121. 0800-1121. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Daar gaan we zo naar luisteren. Luxaneel met te makers. Volgende week reizen wij verder in de wereld van en vara Voor nu een hele fijne nacht. De wereld van BNM vara BNM vara